Een warme aanraking. Written by Chaos Monkey. Read by... Shitposting als Aziraphale. Pulse assault als scrolling. And Silver Nightwalker as narrator. Please be aware that this podcast is translated into Dutch. Translation done by Silver Nightwalker. Het vredige lezen van een zeervel werd onderbroken toen zijn voordeur met luid kabaal openvloog en een tocht van bijtende, koude lucht binnenliet. Dit ging gepaard met een vlaag van fijne, ijzige sneeuw en een zeer ontregelde demon. Sluit de deur, alsjeblieft, Crowley. zei een zeervel afwezig terwijl hij zijn bladzijde omsloeg zonder op te kijken. Het vries daar verdorie. Ja, dat weet ik, omdat mijn deur... veel kijkt eindelijk nadrukkelijk op. Nog steeds open is. Oh, tuurlijk. Crowley gaf de winternacht buiten nog een laatste grimas van ongenoegen. Toen deed hij de deur dicht en slenterde naar binnen, terwijl hij binnensmonds de meest verschrikkelijke verwensingen mompelde. Het vuur dimde weer en de vlammen dansten vredig in de haard, in plaats van rond te laaien in een wilde, door een windvlag veroorzaakte razernij. Het is tenslotte winter, merkte vel behulpzaam op, terwijl hij een glimlach verschool. Wellicht zou je eens kunnen proberen, om je aan te kleden voor het weer? Om warmere kleding aan te trekken? Crowley keek lichtelijk geschokt. Nee, nee, dat zou helemaal niet werken. Niet met... Hij plofte naast Azeervel op de bank neer en gebaarde vaag met een hand naar zichzelf. Je weet wel, met de hele esthetiek. Ik heb wel een imago om in gedachten te houden. Ach ja, natuurlijk. Mompelde Azeervel terwijl hij nog een pagina omsloeg. Crowley wormde zich naast hem. Zakte onderuit en duwde tegen Azirvels elleboog, zodat hij over zijn schouder kon kijken. Wat ben je aan het lezen? Een boek. Echt waar joh? Dat had ik nog niet gezien. Zei Crowley. Azirvel kon het oogrollen horen. Is het een goed boek? Azirvel sloot even zijn ogen en onderdrukte een zucht. Ik was er zeker aan het genieten, ja. Hmm... Bromde Crowley. Hij begon weer te wriggelen, voordat hij eindelijk besloot om langer op zijn rug te gaan liggen. Opnieuw sloeg hij tegen Azurvels elleboog aan, maar deze keer was het met zijn hoofd. Azurvel zuchtte en pakte het boek over met zijn andere hand, terwijl Crowley comfortabel ging zitten. Hij gooide een lang been over de ruglening van de bank en nestelde zijn hoofd in Azurvels schoot. Ga maar door hoor, ik hou je niet tegen zei de demon vrolijk, terwijl hij zijn ogen sloot en zijn vingers over zijn borst legde. Een zeervel keek naar beneden en de vage zweem van irritatie verdween bij het zien van Crowley die zijn ogen gesloten had. De uitdrukking op zijn gezicht was ontspannen en hij leek volkomen op zijn gemak met zijn hoofd op een zeervels schoot. Ze zaten, of in het geval van Crowley, loungden een hele tijd in stilte. Met als enige geluid het knetteren van de vlammen die in de open haard brandden. Je weet dat ik het door heb als je naar me kijkt. mompelde Crowley in de stilte. Zijn stem klonk al slaperig. Tussen een scheve grijns en een nadrukkelijk opgetrokken wenkbrauw gingen de heldere gele ogen weer open en keken Azeervel zelfvoldaan aan. Azeervel richtte zijn aandacht weer op de pagina's van zijn boek. Ik weet niet waar je het over hebt, Crowley, antwoordde hij. En als zijn vrije hand de weg vond naar de zachte rode haarlokken om er doelloos doorheen te strijken en een tevreden glimlach de weg naar zijn lippen vond, ach ja, soms gebeurden deze dingen. Crowley draaide zich naar de aanraking toe met een zacht geluid van tevredenheid, maar kon het niet laten om geamuseerd te snuiven. Natuurlijk weet je dat niet, Angel. The End Thank you for listening to this translation. I hope you enjoyed. And please let the author know what you think of their work.